1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Moskou is een Nederlandse diplomaat mishandeld. Twee mensen drongen de afgelopen avond zijn huis binnen... meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het slachtoffer is waarschijnlijk de tweede man van de ambassade... Onno Elderenbos. Hij raakte lichtgewond en belde zelf de politie. Volgens Russische media deden de daders zich voor als elektriciëns. Ze hebben op een spiegel met lippenstift een hart getekend... met daarbij de letters LGTB. Een aanduiding voor homo's en transseksuelen... Minister Timmermans heeft de Russische ambassadeur ontboden. Hij heeft ook met de Nederlandse diplomaat gebeld en zegt dat hij het inmiddels goed maakt. In Den Haag is geschokt gereageerd op de mishandeling van de diplomaat in Moskou. Volgens de PvdA en D66 moet het incident gevolgen hebben voor het Nederland-Ruslandjaar. De PvdA wil de festiviteiten opschorten totdat de veiligheid van Nederlandse diplomaten is gegarandeerd. D66 wil zelfs helemaal stoppen met het vriendschapsjaar. VVD en CDA zijn iets voorzichtiger. Ze zijn allebei blij dat minister Timmermans de Russische ambassadeur ontboden heeft. Volgens het CDA is het hard nodig dat Timmermans eens een gesprek onder vier ogen heeft met zijn Russische collega. De Nieuw-Zeelandse schrijfster Eleanor Ketten heeft de Booker Prize gewonnen. Ze krijgt de prestigieuze Britse prijs voor haar boek The Lemonaries. Met haar 28 jaar is Ketten de jongste winnaar van de Booker Prize ooit. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken... lijkt het reisrecord van zijn voorganger Clinton te gaan breken. Hij heeft in zijn eerste negen maanden meer gereisd... dan Clinton in zijn hele eerste jaar... Kerry heeft inmiddels 34 landen bezocht en 343.000 kilometer afgelegd. Hillary Clinton heeft tijdens haar hele ministerschap ruim anderhalf miljoen kilometer afgelegd. Daarmee is ze de meest bereisde minister in de Amerikaanse geschiedenis. Dat Kerry nu op haar voor ligt wijst erop dat hij één op één gesprekken verkiest boven contact op lange afstand. Het weer. Vannacht koelt het af tot rond de 6 graden... met kans op dichte mist. Daarna een overwegend droge dag. Het wordt ongeveer 13 graden. En s'avonds gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Welkom bij het tweede uur van Casa Luna... Waarin ik graag wil weten hoe het zit met de gezondheid op uw werk. Wat voor effect heeft het werk wat u doet op lijf en leden? Daar gaan we het over hebben. U kunt bellen met uw ervaringen en verhalen op 0800 1121. Mailen kan naar casaluna@ncrv.nl En als u twittert, gebruikt dan hashtag Casaluna. We hadden het eerste uur Lex Beurdorf te gast. Hij is hoogleraar bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En onderzoekt de gezondheidsverschillen tussen laagopgeleide en hoogopgeleide mensen. En ook armen en rijk mensen. Vanavond was een symposium en dat was eigenlijk de aanleiding voor dat symposium, is de 52-jarige Henny die al jaren, tientallen jaren wordt gevolgd door een fotograaf. Uh, zij is laag opgeleid, heeft een groot gezin, twee echtscheidingen achter de rug, uh, zwaar leven achter de rug, uh, veel zwaar fysiek, zwaar werk ook moeten doen, met als gevolg daarvan versleten heupen. En daarom ging dus het symposium ook over de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Doet u zwaar fysiek werk, is uw rug al half versleten? Uh, misschien leidt uw kantoorbaan juist tot een flinke muisarm en dus, dus uh, tot rugpijn. Wat is bijvoorbeeld het effect van wisselende diensten, van veel nachtdiensten? Hoe blijf je fit en gezond als vrachtwagenchauffeur of als taxichauffeur? En wat doet uw werkgever om u gezond te houden? Is er een fitnessruimte bij u op het werk? Krijgt u misschien een gratis sportkaart? Staan er een paar home trainers? Uh, is er een aangename massagestoel aanwezig? Is er gezond eten in de kantine? Frisse lucht op je werkplek? Kortom, werk en gezondheid in dit uur van Casaluna. 0800-1121 is het telefoonnummer. Mailen kan dus naar casaluna.ncrv.nl en twitteren met hashtag Casaluna. René Derksen, goeienacht. En uh, goedemorgen ook, om het zomaar te noemen. Goedemorgen. Aan het ja. werk, op de weg. Op de weg, ja, in de wegenbal, aan het asfalteren in Rotterdam. Kijk eens aan. En gezien we daar dus altijd fijn weer genieten van jullie praatprogramma. Ja, in dit geval doet, doet het er ook wel toe, hè, voor jullie. Ja. Want vertel, Hoe lang doe je het werk al? Ik zal hem even uitzetten. Zit je nu ja. uh, ben je nu asfalt aan het storten? Ja, nee, nou heb ik net gekiept. Ik ben klaar nu even, en dan oh, okay. dadelijk weer opnieuw. Maar... Nee, dat ging over, uh, ja, dat, dat, het ging over de, de, de klachten die ze wel eens hebben, de chauffeurs van uh, vermoeidheid en zo. En ik kan ontzettend merken bijvoorbeeld op bepaalde wegdelen in Nederland, dat de, dat de kuilen in de weg zo diep zijn, dat je gewoon zo'n klap krijgt in je rug. Ja? En dat je gewoon ook zo zwaar er na die tijd last van hebt. En, ja, nou, dan denk ik ook op zo'n moment van Rijkswaterstaat bellen, die 0800 lijn, die gratis kan bellen. Ja? Ja, ik ben de zolverstal die al klaagt daarover. ze doen er dan ook wat aan, weet je wel. Maar dus, ze doen het gewoon niet. En dan heb je ook weer zo vaak, uh, ja, die situaties. En dan denk ik ook bij mezelf, waarom doen ze er niks aan op dat moment? Als dat een keer nare gevolgen heeft, van uh, noem maar op, een halve vrachtwagen die door midden breekt en de vallen je door zo'n zo zo zware hobbel, dan, dan doen ze dan, waarschijnlijk dan, dan... wel iets dan doen ze waarschijnlijk wel iets. Ja, maar dan is het al te laat. Ja. dan had het al lang voorkomen kunnen worden. Maar de kleine, de kleine schade die bij de chauffeurs... zeg maar... Uh, toe wordt gebracht steeds door die hobbels. Want ze zijn echt, echt niet normaal hoor. Dat is, uh... Maar is dat gewoon door het zware vrachtverkeer... dat er zoveel kuilen en hobbels in de weg komen? Of... Nou, die hebben er ik, altijd al gezeten. Nou, het zijn, het zijn ontzettend slecht gefundeerde wegen... daar op sommige plekken, denk ik. Waar maar, bijvoorbeeld... Waar bijvoorbeeld? Dat is, dat is op de A15 bij kilometerpaaltje, als je vanaf Europoort zeg maar naar Rotterdam rijdt, dan is het bij kilometerpaaltje 46,5. Dan heb je een ontzettend dal en dan, dan breekt ze wat de vrachtwagen er midden. Ja. Dan vlieg je gewoon uit die stoels wat met je hoofd heeft het plafond. En bij kilometerpaaltje 53 en zo net op de A16 ontdekte ik er ook weer eentje. Twee achter elkaar, nou die zijn ook niet te houden. En je geeft ja, dat wel altijd door? Jullie geven dat met z'n ja, allen door? Ja, ja, ja. ja. ja ik denk dat ze dagelijks worden gebeld op die, uh, op die klachtenlijn ja. of wat is het? Informatielijn maar. En we hadden het eerst uur over goede stoelen. Uh, die kunnen wel wat betekenen, maar die kunnen dit soort klappen niet opvangen? Nee joh, die gaan, die gaan kast onder in de veren en kast er weer uit. Weet je wel. Uh, echt zo babats. Ja, daar kun je niks aan doen. Dat moet je gewoon repareren. Ja. Want hoe lang, hoe lang uh, René, zit jij al op de weg? Hoe lang doe je dit werk? 25 jaar. Zo, dat is al best lang. Ja. Hoe oud was je toen je ermee begon? 27. Kijken ze. Nee, nee, 23. 23. 23. Maar, uh, 87 begon ik in de wegenbouw, ja. Oké. Okay. En heb je veel last van, van uh, gezondheidsklachten? Nee, eigenlijk niet. Dat komt omdat ik uh, best wel variërend werk doe. Het is dus niet alleen de wegenbouw. En, uh, Wat doe dat, je nog dat, dat meer dan? Wat zeg je? Wat doe je nog meer? Nou, ik heb uh, ook wel diverse keren stuk goed gereden op buitenlanden zo lange, lange ritten. En, uh, en dat, is, dat is dan periodiek ook wel eens een keer leuk. Dan moet je ook niet het hele leven doen. Maar dan, dan ben je ook in de weekenden en zo vaak weg en, uh, en dan slaap je meer in de vrachtwagen als, als thuis. Maar als je alles periodiek doet, dan, dan hou je de ja, dan blijf je er scherp bij en dan blijft het ook leuk. Ja. Zo zie ik het. Dat hele beroep dat zo gauw het eentonig wordt, dan is er al niks meer aan. En, en hoe heb je dat dan voor jezelf geregeld? Want er zijn ook mensen die dat wel hun hele leven hetzelfde doen. Heb je daar de vrijheid in? Of hoe heb je dat gedaan? Nou, dat is, dat is sowieso uh, de keuze die je maakt. Uh, dat is al twintig jaar geleden gebeurd. Dat ik denk, ik ga op uitzendbasis werken. En dan uh, kun je van allerlei uh, werkzaamheden kun je zeg maar, uh, ja, aanpakken. En dan heb je ook niet die, die druk uh, van een werkgever... die continu op je ligt van dezelfde. Ja. En hetzelfde werk. Dus de variatie vind ik sowieso uh, houdt houd alles gewoon uh, meer in een goede conditie. Dus jij werkt al die jaren al via een uitzendbureau? Ja, zo kun je het ongeveer zien, ja. En nooit bang geweest dat het dan een keer ophoudt, dat je geen uh, opdrachten krijgt? Nee, het is dus, toch dus continu. Er wordt alleen maar, komt er alleen maar meer behoefte aan uh, ja, ja. Okay. door middel van uh, de flexibele werktijden ja. en. Uh, en dat ze het materiaal meer willen inzetten, ook als, uh, als zeg maar uh, in het verleden dat een auto elke week zeg maar het grootste deel van de week stilstaat en, en, en de andere helft van de week rijdt. Ja, dat is tegenwoordig dan als ze die dingen s'nachts kunnen laten rijden en overdag is het alleen maar optimaler. Ja, ja. Want de lasten, die rijzen natuurlijk de pan uit en alles is toch betaald. De verzekering, belasting, euro, jet. en uh, afschrijven doe je hem ook. Oké, okay, dan is... Uh, ja. Is functioneel inzetten natuurlijk een optie. En daar heb je mensen natuurlijk voor nodig. Want je kunt ze niet allemaal in vaste dienst hebben voor die, uh, voor die uh, dubbele diensten, nee. zeg maar. Maar Dat werkt je dan zijn. veel s'nachts ook? Ja, de laatste tijd wel. Maar dit is toch het, uh, het najaar. Dan, uh, dan gaat die wegen boven volle poelen, zeg ik altijd. Dan, uh, ja. dan moet je toch maar even met de stroom mee. Zijn we hebben in de ja, weekend ja. veel, weet je wel. Aan ja. die knooppunten in... Uh, in het land assalteren. En die, en die uh, nachtdiensten die uh, breken je ook niet op? Ja, maar je moet dan de dag goed benutten voor te slapen. Je moet niet zeggen, ik ga even tot 11 uur liggen en dan, uh, en dan ga ik er weer uit. We ja, ja. laten me meestal het vrouwtje wakker maken, etenstijd en dan uh, <laughs> is, het al, is het dag al om. Ja, ja, dat is dan wel de, de, de conclusie. Maar goed, het gaat jou in ieder geval qua gezondheid daardoor, mede daardoor, wel goed. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou. ja. En wat trouwens die man, uh, die professor van Erasmus straks had, dat vond ja. ik ook wel mooi. Die had het over, uh, over dat deeltijd, of dat pensioen wat je aan moet passen aan, uh, aan, aan de gewerkte uren. Daar heb ik dus jaren geleden, zei ik dat al tegen mensen. Ja. Kijk, als iemand ongeveer uh, uh, zeg maar 50 jaar gewerkt hebt, dan zit er 100.000 uur in. Ja. En ik vind, ik vind ze, moeten, ze kunnen dat in alle statuten bijhouden, wanneer, hoeveel, wanneer iemand in zijn leven 100.000 uur gewerkt heeft. Nou, dan, dan, dan heb je 2000 uur per jaar, zeg maar. En als je van je 15e tot je 65e gewerkt hebt, dan heb je die 100.000 uur gemaakt. En als je dan bijvoorbeeld je pensioenrecht hebt, dan heb je als chauffeur zijn... dan heb je daar al met, met je 50 stel recht op ja. bij wijze van spreken. Maar ja, heb je hebt je 100.000 uur gemaakt. En een ander, die, die, die, een ambtenaar om het zo maar te noemen... Die, ja, die, die maakt ze wel, maar, maar buiten zijn werktijd. Kijk, die, hebben allemaal, uh, die hebben allemaal tijd stapt voor allerlei dingen die wij niet hebben. Waar jij niet toe komt. Ja, ja. Maar jij ja. zegt dus zelfs, van je moet niet naar arbeidsjaren kijken, want daar hadden we nee. in eerste instantie over. Maar echt gewoon naar uren. Ja. Oh, je, je moet Honderd... weer aan de bak hoor ik, of niet? Nee, nee, nee, nee. nee. Oh. Ik deed het raam even los. Oh, kijk 100.000 uur werken en dan met pensioen. Ja. Dat vind ik een goede manier. Ja, ik nou, vind het wel een interessante... Ga ermee naar Den Haag. En als Kijk, ze niet ja, willen, dan kiep je gewoon die bak met asfalt even leeg. Ja. Dankjewel René, voor het bellen. Ja, jullie ook. Tot Wordt hoe laat moet bellen. je vanochtend? Wat zegt dit? Tot hoe laat moet je door? Nou, ik denk dat dit uh, vroeg klaar is vanwege de overlast in de centrum. Want er gaat natuurlijk gepaard met een hoop lawaai. Ja. En daar is niet iedereen van gediend... Uh... Ah, je die bent ook nu... morgen weer vroeg op moet. Ben je nu in het centrum van Rotterdam dan? Aan het, ja, uh... oh, ben je okay. in het centrum, ja. Oké, okay. dus je bent zo ja, meteen, uh, mag je naar huis? Ja, die vrezen, die moeten zo'n beetje nu stoppen. En dan, uh... ja, en dan naar huis, uh, wat je zegt, ja. ja. En dan zijn uh, ja, we nog een paar uur bezig. Succes nog even dan. En bedankt okay, voor het bellen. Dan. Ja. Hoort... Ja, als, ik, uh, als ik contact kan krijgen met die professor... dan zat ik al aan te denken net... dan heb ik misschien nog wel wat leuks voor hem... Uh, over zijn hele filosofie... Op, uh, op de manier dat mensen in bepaalde doelgroepen... bijvoorbeeld dik werden en zo. Daar heb ik ook al eens over nagedacht. En daar heb ik het met hem wel een keer over. Hij mag contact met me opnemen... en anders spoor ik hem wel op. Ik wou net zeggen, of zet het anders op de mail bij, naar, naar ons... dan kunnen wij het doormailen naar hem. Ja, is goed. Casaluna@ncrv.nl is het. Oké, okay, werk ze. Hey, een fijne nacht nog. Hetzelfde hoor. <lacht> 0800 1121 er wordt goed geluisterd naar René Derks Ook door zijn collega's uh, zo te horen. We hebben het vannacht over gezondheid en werk. In hoeverre uh, het werk wat u doet uw gezondheid beïnvloedt. Of het uh, leidt tot rugklachten of tot extreme stress. Of dat het juist allemaal heel goed geregeld is. En dat u uh, topfit erbij blijft. Laat het ons weten via telefoonnummer 0800-1121. Mailen kan naar casaluna dus, at en twitteren met hashtag Casaluna. Ellie had al gemaild. Zij schrijft... Uh, mijn ouders hadden weinig geld en mede daarom werd mijn moeder ziek. Veel depressie zat ze. Ze kreeg zeven kinderen... Ik kon niet studeren, werd op mijn elfde gedeeltelijk ingeschakeld... en op mijn twaalfde van school gehaald om het huishouden van mijn moeder over te nemen. Op mijn twintigste ging ik buitenshuis werken... en er was een zeer geringe opleiding aan verbonden. Ik kreeg de smaak te pakken, heb jarenlang mijn werktijden aangepast... aan allerlei opleidingen die ik wilde volgen. En dat is gelukt, want ik heb daarbij werk en avondopleiding constant gecombineerd... en het jaren en jarenlang, want ik wilde eindigen met een hbo-opleiding. Nu ben ik 62 jaar en werk al 50 jaar lang plus de avondstudies die ik zelf moest betalen en in eigen tijd moest doen. Het werk wat ik deed was ook niet altijd lichtwerk... veel zwaar tilwerk en rugklachten en stress was daardoor mijn deel. Ik voel me back af en vind het verschil met mensen... die een studie en universiteit hebben gedaan... en op hun 28e eindelijk beginnen met werken wel heel erg groot. Die pensioendiscussie roept dan ook wel wrevel bij mij op. Het lijkt alsof ik de armoe van mijn moeder dan ook op mijn nek heb gekregen... Want eigenlijk een verhaal dat helemaal ondersteunt waar we het eerste uur over hadden met Lex Burdorf. Dankjewel, Ellie, voor het mailen. Als u wilt mailen of bellen, doe dat dan vooral. Gaan wij nu even naar muziek luisteren. gezien de afgelopen dagen Too Much Water van Donovan Frankenwriter. We hebben het over uh, werk, het, de gevolgen van uw werk op uw eigen gezondheid. René Derksen belde net al dat de kuilen in de weg een flink dwars zitten... en dat dat flinke klap op je rug kan geven als je op een vrachtwagen rijdt. En hij zit zelf in de wegenbouw en was asfalt aan het storten. Bert Jansen heeft ook gebeld op 0800-1121. zit ook in de wegenbouw. Goedenacht. Ja, Goedemorgen. Goedendag. Ook aan de slag nu? Ja, ja, inderdaad. Uh, in ieder geval uh, de groeten aan alle werknemers, tenminste de wegbouwers die nu op het moment aan het werk zijn. Het zijn er veel, ja, dus, hè, denk uh, ik. Ja, er zijn er nogal wat. Ja, en maar... bij ons is het uh, 24 uur per dag hè, paraat. Hè. Tenminste, uh, dat is beroep op ja. ons een beroep kunnen doen. En ook in de weekenden. Ja. Dus, uh, ja, ja dus, en, en wat doe uh, je? Ja. Draai jij uh, alles? Dag, nacht, weekend... Ja, ik draai alles. Ik heb nu twee nachten, dan heb ik één dag vrij, dan twee keer overdag. En dan een weekend dan weer een nachtdienst. Dan zaterdag op zondag. Dus ja, goed, het is een soort uh, topsport. Ja. Met een B. En met een B zei ik er eventjes bij. Het is uh, vrij intensief. En nou ja, goed, uh, sociaal leven kunnen we op een buik schrijven. Het is dus maar net hoe, de, hoe dat uitkomt. En nou ja, ik, uh, ik heb op het moment geen relatie, dus het is vrij makkelijk. Maar, maar wel gehad? Wel gehad. Dan ben ik ben tien jaar getrouwd geweest. een uh, ja, aantal kinderen. En, okay. uh, ja, goed, uh, Ik heb dan nog wel om de twee weken de kids. Dus dan wel eventjes relaxed heb mijn het weekendje rustig. Maar ik is, dat, even bij komen. is dat door je werk en door die wisseldiensten dan dat je huwelijk op de clip is gelopen? Ja, nou ja, goed. Uh, je hebt weinig sociaal leven. Want uh, het is meestal uh, dat de vrouw elders alleen toe moet. En uh, ja, het... Uh, het is wel een zware wissel die op jou drukt. Dan ja. Op een gegeven moment heb je dan ook nog de verplichtingen thuis. Dan nog. En dan ja, de, de, de dagen die je er maakt. Ja, je weet wel hoe laat of, wanneer je vertrekt en zo, maar nooit hoe laat dat je thuis komt. Ja, ja. Er zijn altijd verschillen. Zijn. Dus, maar ja, goed, het, het is ook wel weer een beetje een kooiboy-leven. Ja, uh, je hebt er wel vrede mee, zo, het, zoals het nu is. Ja, het moet ook een beetje in je bloed zitten. Het is niet altijd makkelijk, het is ja. soms loodzwaar. Hoe lang doe jij het werk ja. Albert? Ja, ik ben met mijn 16 begonnen als vakantiewerk. Nu word ik over enkele maanden 50, 33 jaar in de wegen gebouwd. Zo, jeetje. Ja, dus, ja dat gaat nog een heel tijdje. En ja, volgens het kabinet zal ik zeker een uh, jaartje of, jaar of 17 naar vooruit moeten. Ja, zie je dat zitten? Ja, ik maak me soms zorgen over: ah, gaat ik dat haal ik? Of, of tenminste, ga ik dat nog wel volbrengen? Want het kan goed zijn. En ook heel veel collega's, ik zie ik ze net. Een paar jaar van tevoren wegvallen in de rug of versleten dit of dat. Ja. Nou ja, goed. En dan bij, bij één vergade kapitaal dat ze hebben, die kunnen ze dan opsoeperen. En dan hebben ze eigenlijk heel, heel, heel hun leven gewerkt. En, en dan staan ze nog op het eind van hun leven met lege handen. ja, ja dat is soms ja, is sneu eigenlijk. Ja. eigenlijk ja. Heb, jij, heb jij zelf al klachten? ja goed ja, wie heeft daar niet natuurlijk uh, op een gegeven moment krijg je altijd wel klachten rug heup schouders uh. maar weet je, je je probeert beter naar je lichaam te luisteren nou ja goed versleten uh, heup maar ja rechts maar ja goed oefeningen voor um, het is wel zo dan moet ik even bijzeggen van dat je heel goed naar je lichaam moet luisteren hè? en rusten slaap eten dus ja. Staat hoog ja Staat hoog op de agenda. wil je dit werk blijven volhouden? Het is niet zo bang, ik ga feesten, mijn flink zandstrijven. Uh, ik uh, doe maar wat. Nee, uh -huh. je, je moet er nou leven. En gezond ja, en eten dan... dus ook? Ja, uh, ja uh, goed eten. Je moet een ja, goede voedingsbodem en voldoende rust om weer alles maar weer die batterij op te laden en ja. dan de slag te kunnen. Want hoeveel ja, uur maak je gemiddeld op een dag? Uh, ja, dus dat, dat is wisselend. Dat maakt niet op de radio zeggen, maar uh, ja... Ik ga altijd tegen de, uh, tis, tis, tis de negen en al, als het moet. Dan ja, ja. ga al een hele dag door. Maar wat is uh, dan de, de hele dag? Lang. Dat je twaalf uur achter elkaar aan het werk bent? Ja, makkelijk. Ja, ja. Dus, langer dat, nog geen wel. Probleem. En, en ooit nog langer ook als het mooi En, je en je zit het er dan in dat de klus gewoon af moet? Of waarom, waarom ja, moet je de, zo lang de, door? De, ja, het is ja, ja, dus vaak dat, dat de klus, het werk, moet af. Het ja. is niet zo van die lopende band zetten we even stil. Het is gedaan, dan kan de fabriek wel. Op ons werk wel dat niet. Is, ja, uh, asfalt is altijd, uh, ja, dan zou ik zeggen. Uh, het is maar afwacht. Er kunnen alle soorten problemen voorkomen. de, de, de uh, Machines kunnen kapot, kapot, kapot gaan. Ja. asfalt moeilijk kan uh, uitvelden. Uh, pech of tegenslag kan altijd, of het weer. Ja, uh, noem maar op. Want hoe is dat dan afgelopen weekend bijvoorbeeld gegaan? toen dacht ik, daar kan je toch... Gaan dan de werkzaamheden door? Ja, eens kijken, afgelopen weekend niet gewerkt, maar het weekend daarvoor, ja dat was een, dat was een lange dag, ja. Tot, ja. Uh, morgen is, uh, eens kijken, uh, hoe laat ben ik aangereid? Drie uur? Soms om half tien thuis. Kijk, ja, wat kun je wel zeggen ja, ik, ik heb hier een gaatje in het kop om, om jij je zo af te beulen in het Nederland. Terwijl dat mooie regeltjes in Den Haag maken van ja, maar jullie kunnen makkelijk langer doorwerken. want ja. wij hebben een hele zware ballast mee te schrijven in heel ons leven. Dan ja, kunnen ze zeggen, goed, wij zijn wat lager opgeleid. We hebben voor dit vak gekozen. Wij zitten eenmaal in de strammeen. Wij kunnen ook niet anders. En we zouden ook niet anders willen. Nou ja, dat zei die hoogleraar het eerste uur van... niet iedereen heeft de vrijheid natuurlijk om zijn werk zo in te delen... zoals hij zelf het liefst zou hebben. Dat klopt, ja. ja. Dat klopt. Ja. Het, is, het, het, is, het is eigenlijk gewoon een trein. Je stapt in, of je blijft staan. Ja. Er is geen, geen, geen tussenwerk. Uh, we werken in een teamverband. Een teamverband wordt aangestuurd door... To coördinaten en dus er zo dit moeten worden gebeuren, zoveel er pondruim erin dat staat ervoor en kan er kan nog van alles tussendoor gebeuren mm -hmm. En uh, ja, Het is voor iedereen niet makkelijk, van, van, van hoog tot laag niet. Maar we moeten met z'n allen zien de te klaren. Ja. Zo is het. het. Het is niet zo dat ik kies te klaren. Nee, nee, nee, maar het... zo klinkt je ook helemaal niet. Maar hoe kijk je dan naar de komende jaren? Zou jij, daar hadden we het namelijk nou het eerste uur ook over... Van, dat je op een gegeven moment een andere functie zou kunnen krijgen... of een meer administratieve functie. Zit zoiets erin als jij, als jij fysieke klachten zou krijgen... waardoor je het werk niet meer kunt doen zoals je het nu doet? Nou, als er echt een mogelijkheid meer is... En ik heb geen keus, of ik geen keus meer, dan zal, dan zal ik het wel moeten. Yeah. Maar ik, ik ben iemand die met zijn handen werkt, en kraakelijk ja, li, uh, lichamelijk bezig is. En lang op een stoel zitten, dat is me vroeger al niet gelukt, op school niet. <laughs> maar ja, daarom ben ik ook vroeg aan het werken. Ja, ja. Ja, het, het, het zit toevallig in mijn genen. Ja, en als ik een bolle boos was geweest, ja, dan had ik waarschijnlijk ander werk dan absoluut. Yeah. Ja. Ik heb het ook geprobeerd hoor, ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. Dus... Ja, niet, niet iedereen heeft hetzelfde talent meegekregen. Ja. En het is maar goed ook ja. verschil moeten zijn. Uh, we kunnen niet allemaal hetzelfde werken. Maar wat doe jij? Omdat je zegt, je hebt veel met je handen in het asfalt. Wat, wat, uh, wat is de handarbeid aan asfalt? Uh, met een schub werken. Met een wat? Uh, oh, een schub? Ja, een ja, uh, pneumatische hamer. Ik ben, ik ben, in eerste instantie ben ik spuiter. Spuiter, het, kleef, het aanbrengen van kleefvlak op de asfalt. Oké. Okay. Voor de machine is het een soort ja, voorbereiding. Dat de asfalt zet zijn afval te kwijt kwijt. En ja, lassen moeten ooit recht afgeboord worden, dat wil zeggen haaks, dat ze kunnen aansluiten. En ja, dan we, in de meeste gevallen worden de lassen gevreesd door een frezen, had de vorige uh, het over. Uh -huh. En ja, en soms moeten we ook met een pneumatische hamer aan de gang. Dus uh, ja, dus een. Uh, kent u die, die, een pneumatische nee, hamer? Nee, ik probeer er iets bij voor te stellen, maar het lukt nog niet. Ja, ja het is, ja, je kent wel zo n, zo n, een, een hamer, tenminste met, met zo'n klappen, die geluid, takadakadak. Uh, oh, ja, sorry. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Maar die maakt een ja. aardige herrie ook, dus je hebt wel geluidsbescherming. Ja, die... ja dat klopt. Vroeger was het niet nodig, maar ja, ik ben al 30% van mijn gehoor kwijt. Ja, en, zie uh, je, ja. Nou. <laughs> En dat trilt toch ja, ook van... je hele lijf door zo'n ding? Ja, uh, nou, tegenwoordig is het allemaal stukken verbeterd. Want die klappen worden naar, de, in, in de handvaten opgevangen door uh, veren. Okay. Uh, vroeger had je die niet. Die had je stugge handvaten, dus die trillingen werden gelijk door jouw handen en ja. polsen, schouders opgevangen. Zo. So. Ja, dus ja goed, uh, ook om, om het eventjes maar even te noemen. Ik heb altijd last van koude handen, dus mijn handvaten zijn kapot getrild, door die. Omdat er vroeger was er geen sprake van. Tegenwoordig is er overal goed over nagedacht. Ja. Arbo en zo. Dus is een goede zaak. Ja, goed, ik ben nog net van die generatie die, die toch wel een deel heeft meegekregen... dat die dingen nog niet, ja, in die tijd toen niet optimaal waren. Ja. ja, dan betaal ik dus nou ook een, een, een prijs voor. Ja. Dus een oudere generatie die neemt nog altijd uh, ja, een schade mee van vroeger, als ik zo zeggen... toen het allemaal nog niet zo perfect geregeld was. Ja, en jij valt in die zin natuurlijk precies tussen wal en schip... dat je wel van de oude generatie bent qua arbeidsomstandigheden... maar dat je straks wel langer moet doorwerken. Ja, dat klopt, het komt, komt er wel op neer. Ja. Ja. En ik heb een Ekel aan werken. zo is het niet. Nee, dat is duidelijk. Maar uh, ja, het, het, het is gewoon van, Ja, hopelijk kan ik het uh, uitzingen. Ja. Hey, Bert, nu je zoveel vertelt, ik zit me af te vragen, hoe gaat dat eigenlijk, hoe is het voor je gezondheid als je met die asfaltdampen werkt? Of hebben jullie daar geen last van? Nou, ik heb met neveldampen te maken, van bitumen, uh, gasoliedamp, stof. In het verleden had ik nooit een mondkapje. Ik dacht zal eens een keer mondkapje proberen, gewoon een P5, snuitje. Ja. En ja, die, die, die dingetjes, ja, na twee dagen, drie dagen zien die zwart. Ik wil het zeggen. Bruin zwart. Dat kreeg je dus vroeger gewoon binnen. Ik kreeg het vroeger binnen. Ja. Nou ja, goed, uh, 25, of, uh, een aantal jaren dan uh, stof en rottooi opsnuiven. Ja, dan kunnen we, Ja, je hebt te maken ook met kwartstof. Hè. Dus, uh, kwartstof zit in gesteente. Stof, heel fijne... gruis, stof, laat ik zoiets mm -hmm. zeggen. Vulstof. Dus wat er van alles... in de, in de lucht zweeft... Uh, hier, rond Is dat ook een soort stof. fijnstof, of niet? Ja, ja, fijnstof. Ja. Uh, vlucht, vluchtige dampen. Uh, uh, ja, het maakt me losmiddelen. Ja, oplosmiddelen, laat ik zoiets zeggen. Ja. ja als, als je daar aan, niet voorzichtig genoeg mee omgaat... of je bent daar niet van, van bewust... ja dan uh, kun je dat door, door gezondheidsklachten krijgen. Ja. Inderdaad, ja. ja. Ja, alle soorten damp en stof die inhoudt... is altijd schadelijk, behalve waterdamp. Echt aardig wat binnen. Nou Bert, ja, dat ik. ik hoop wel dat je, dat je nog een beetje lang meegaat... en gezond blijft van lijf en leden. Maar ik vind het heel fijn dat je... We leren een hoop vanavond. En je kijkt dan toch weer anders tegenaan... Hè, op het moment dat wij langs rijden... En jullie zo hard aan het werk zijn. Ja, dus... Uh, ik moet ja. straks ook nog een stukje rijden. Ik weet niet of ik weer langs wegwerkzaamheden rij, maar dan weet ik in ieder geval hoe hard jullie aan het werk zijn. Ja, op de A2. Oh, op de A2, A2, nee, daar kom ik niet. De A12 zit ik. Ja, de A12, ja, is iets verder weg. Van het weekend zit ik op hoeveelhagen. Kijk eens aan, nou. Ja. We zwaaien dan even. A2. Bedankt, hè. Oké, okay, nog. Ja, dankjewel. Uh, succes met de uitzending. Bedankt hoor. Oké, okay, groetjes. Okay. 0800-1121 is het telefoonnummer. Als u in de bouw werkt, in de wegenbouw... of op de vrachtwagen rijdt of iets heel anders doet... ik wil graag weten wat het werk uh, voor effect heeft op uw gezondheid... en op uw lichaam. Laat het ons weten. Mailen kan natuurlijk ook casaluna.ncrv.nl. Meneer Schravenland, goeienacht. Ja, nacht. Hebben. Nou, ik vond het een hele mooie verhaal van de vorige spreker met uh, het asfalt. Want ik was toevallig moest ik naar Schiphol om mijn dochter weg te brengen. Ja. Dan heb je spoorvorming op de asfalt. Ja. En dat, daar zijn ze steeds meer bezig om dat uh, weer recht te krijgen, omdat het een uh, gevaarlijk uh, uh, slippen kan leiden. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar uh, hij had het over de. De pneumatische hamer. Mm -hmm. Maar ik heb er wel met de... Wij noemden het de, de jekkerhamer. Jekkerhamer. En, we, en waar zat u? In welke branche werkt u? In of de petrochemische uh, industrie. Oh, Oké. Okay. In de Botlek of ergens anders? Botlek, Europoort en de rest van de wereld. Kijk eens aan. Er is ook nog veel ja. gereisd. Ja, we moesten wel. maar We waren we waren specialisten. En uh, we konden, werden dan ook... Uh, uh, eigenlijk gingen we hulp bieden bij Raffinaderijen die er niet uitkwamen. En dan moesten we zo'n uh, uh, hydrocracker moesten we dan, uh, uh, van binnen uit uh, uh, de katalysatoren eruit halen. Maar die waren zo hard geworden en dan moesten we ook jakkeren. En, en u noemde dus de jakkerhamer, maar dat is ja, een beetje hetzelfde de als de pneumatische... En die trillingen, want hij praatte ook over uh, toen de arbeidsinspectie nog niet zo nauw keek. Mm -hmm. en, de, en de arbeidsomstandigheden ook niet zo geweldig waren. En al die vormen van uh, lichamelijke belastingen, want daar hebben we het eigenlijk over. Ja. Waardoor je hem um, eigenlijk wat eerder vermoeid raakt. Eh? Ja. Uh, en dat... En daar heb ik natuurlijk uh, ook ondervonden. Zodat de, uh, de arbeidsomstandigheden wel verbeterd zijn. Ja, maar wat heeft u er zelf aan overgehouden? Of wat voor niks, last had u ervan? Niks. Niks. niks. Oké. Okay. Alleen maar leuke ervaringen. Maar het is wel een, je moet wel een taaier zijn om dat werk te doen hoor. Ja. Nee. Het zijn niet, zeg die zeggen al. Oh, ik ga met de bezem alleen heen en weer, want ze moeten... Het is hard werk altijd. Dat geloof ik meteen. Hoe lang heeft u het gedaan? Ja, ik zat eerst op kantoor. En toen dacht ik... Toen kreeg ik allemaal te maken met... Uh, uh, problemen van... Uh, in het projectbegeleiding. Ik dacht, ik ga het zelf eens doen. Oké. Okay. Heb ik tien jaar ben ik in de buitendienst geweest. Gewoon van onderaf aan begonnen. En weer, uh, ja, gelukkig ja. kreeg ik de ervaring. Dat zij nou, jij wordt nou maar eens assistent uitvoerder. Toen kon ik al die men, al die jonge jongens... die dan ook dat werk gingen doen. En dat was een, dat was een uitdrukking... Immediate dangerous health situation... Dus het was een gevaarlijk werk in feite. Ja, ja, ja. Um, als, Dat was als de luchttoevoer van je perslucht op zou houden en je zat onder in zo'n reactor. En je kon nog wel boven komen op een extra fles had je aan je perslucht, kon je naar boven klimmen. Maar dat was wel een heel gevaarlijk werk. En ook met giftige stoffen. We waren altijd. Zorgde ervoor dat we goed uh, bedekt waren. Ja, ja. Dat was wel voorschrift hoor. Ja. Maar als ik u zo hoor, meneer Schaveland... Ja. dan heeft u in ieder geval beide kanten van de medaille gezien. Ja, absoluut drie kanten heb ik gezien. En als je dan de, over de discussie die we hadden in het eerste uur over pensioen en of ja. iemand nou eerder of later met pensioen mag. Ja. Hoe staat u daar dan in? Nou, met uw ervaring? Ja, wel, eerder of later, dat is natuurlijk duidelijk. Nou, vertel. Als, als jij gewoon. Uh, be behoorlijk. Uh, fysiek bent bezig geweest. Mm -hmm. je, dan, dan houdt het een keer op. Ja. Dus dan zou je eerder moeten kunnen stoppen? Ja, zeker. zeker. En, als het, en dat zou dat het andersom ook een optie zijn? Want u bent begonnen op kantoor en daarna naar buiten ja, gegaan. Ja, en als je het ja, andersom zou doen. Ik heb het geluk. dat ik nog niet versleten ben. Ja. ja. Maar anders. Uh, dan hou je het denk ik niet vol tot je 65e. Nee. En als je dan geen pensioen hebt op, opgebouwd... Op dan, dan ga je alleen maar het AOW ervan door. Dat, nee. dat is niet genoeg hoor. Nee, nee. Uwe, u geniet en, uh, in dat, inmiddels dat van een pensioen? Ook, dat is ook gebeurd in die tijd. Dan moest, kreeg je zegels van de... En dan, dat was, nou ja... nou ja, goed... Uh, heel weinig flesje fles never in de maand was je pensioen. Dat was het, ja. Heeft ja, u inmiddels pensioen, het. meneer Schraveland? Zegt u? Heeft u inmiddels pensioen? Ja, ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. een bedrijfspensioen en nog iets van Zwitserleven. Maar ja, dat, is, nou, dat klinkt allemaal duur, maar het stelt er niet veel voor, nee. hoor. Maar goed, u gaat nu zometeen uh, naar bed toe. Dochter veilig op Schiphol afgeleverd. ja. En ze is naar Sri Lanka, ze ging daar voor een project. En uh, we wachten tot ze terugkomt. Nou. Hey, ik vind het fijn dat je gesproken hebt. Fijn dat u gebeld heeft. En we een fijne We zouden nacht. nog wat langer kunnen praten, maar uh, dat doen we een andere keer wel. Dat is goed. Zullen we naar uh, ja, we zijn, we zijn een mooi muziekje gaan luisteren? Denk ik. Ja, zeker. Okay, <laughs> Zullen we naar, even naar muziek, we muziek gaan luisteren, hebt... meneer Schraveland? Oké, okay, dank u wel. Fijn dag, Adam. Dag hoor. Eu perdi o meu amor para uma novela das oito Desde essa desilusão eu me desiludi Coração, palpita a parte, poupando me de um pouco de sonhos, depois desse desengano. Eu perdi o meu amor para uma novela das oito, dus essa desilusão eu me desiludi. O meu coração, palpita a parte, poupando me de um pouco de sonhos, depois desse desengano. Ela atenção que antes eu ganhava Se repartiu a meio, mulher parada ligada em outra história hipnotizada, trocou o nosso caso que tava no tom Eu vivia no jogo ela me esperava Quando eu pedia fogo ela não negava Se eu tivesse com outra ela achava bom Dei o meu amor para uma novela das 8 Desde essa saudade zulou em meio O meu coração palpita forte por lindo ponto de chora e me desse jeito Quando fomos morar juntos ela me adorava Passava, me alisava. Eu contava piada, ela gargalhava. Met a mão nela e ela perdoava. A vida era boa, ela não reclamava. Agora vive longe, não sei mais nada. Fugiu da nossa casa com a televisão. Eu perdi o meu amor para uma mama. Meu amor para uma novela. Outra história já diz. Outra. coma novella van Braziliaanse muziek, Vanessa da Mata. We doen het goed in de bouw en op de weg, want we hebben André Wessels aan de telefoon. Ook vrachtwagenchauffeur, nacht. Ja, goeiedag. Ook aan het werk op dit moment? Nee, ik heb hem even stilgezet om uh, wat over acht te trouwens. Oh. Ja, nee, nee. Ik sta hier op een parkeerplaats en er waren een paar mensen aan het proberen in te breken in andere vrachtwagens. Dus, uh, oh, ja. echt waar? je even weglopen. Oké, doe je dat vaak? Nou, nee, dat doe ik normaal niet. Maar goed, ik ben een proefmilitair en dan ga je dat toch nog wel En ja, dan zit er toch nog wel even in. Wat zei je nou? Je bent oud militair? Ja, ja, ja ex-beroefemilitair geweest. Oh, echt van al? 85 tot 90 en dan zit dat toch nog in je genen. Dan ga je toch nog even kijken: van... nee, dat gaat niet gebeuren dat uh, hier nee. een zeil opengesneden wordt. Maar daar waren ze mee bezig. Ja, daar waren ze mee bezig. Oh, en, waar, en zijn ze gepakt? Nou, nee, ik heb wel één in twee gebeld. Maar, uh, nou ja, ik moet maar even een nummer opschrijven van die auto. Ach, ja, maakt niet zo veel uit. Oh, ze zijn niet gekomen? Nee. Hmm, aan. Maar wat, hoe kom je van beroepsmilitair op de wagen te zitten? Ja, ik was uh, chauffeur in dienst. Ik was landseroepschauffeur. Uh, ah, okay. En nou uh, ja, daar kom jij uh, ja, bij, zo film, bij de firma terecht waar ik nu nog steeds werk. De dus oh, yeah. 20 jaar. 2, ja, 2,8 miljoen kilometer verder. En Zo, hou je het bij? Ja, nou ja, je rijdt per jaar ongeveer... Ja, ik, ik zit er gewoon in de chemie. Ja. Dus dan rijd je ongeveer tussen 120 en 150.000 kilometer per jaar. En als je in de, in de koeltransport zit, dan maak je veel meer kilometers dan maak je 170.000 kilometer per jaar. Dus, nou ja, reken dan ongeveer uit 3 5, ja. jaar. Ja. Dan zit je ongeveer op 2,8 miljoen. En hoe is het met je rug dan? Prima. Oh kijk, dat is ja. goed om te horen. Geen ja, last van uh, enorme hobbels en drempels en uh, slechte ja, ja, ja. Zodraai, stoelen. Zodra je België komt, dan, uh, dan kom je dat wel tegen. Ja, die Belgen, dat, dat moeten ze toch nog leren, hè? hoe die wegen behoorlijk moeten worden aangelegd, of niet? Ja, dat klopt. Dat lijkt, uh, dat dat lijkt heel zo. Ja. ja, ik weet ook niet wat het is. Kijk, die hebben van die betonblokken liggen. En dan uh, valt daar een gat in of een of scheur komt en dan komt vanzelf een keer een gat. En dan gaan ze dat opvullen met asfalt. Ja, dat is heel leuk, maar asfalt en beton dat, dat gaat niet samen. Aha. Daar hoef je niet voor doorgestudeerd te hebben, dat is nou eenmaal zo. Nee. En dan werk je dus een gat in, en dan heb je daarna nog een keer een gat en weer een gat. En dan, de, nou, dat is heerlijk, maar ik heb die chauffeur ook gehoord in die asfalt ligt. Ja, en en, nee, dat uh, denkt nee, Ja, dat klopt, maar dan zou hij afslag nummer 17 naar het Perenis moeten nemen in Rotterdam en dan gewoon even moeten doorrijden. Daar is een viaduct over. Over een, over een bepaald weggedeelte. Ja. En uh, nou, als je daar met HW60 overheen rijdt, dan uh, heb je wel een probleem. Maar de stoel van de klap al op, hoor. Oh, toch wel? Jawel, die van de klap al op. Alleen, ze hebben wel even getest bij, ik geloof dat het Technische Universiteit Delft was. Ja. Een straaljagerpiloot, die krijgt een 7G op zijn rug als hij hem omhoog trekt. Jezus. Dus als hij, op, als hij dus gewoon stijl naar boven gaat in één ja. keer. Dus een 7G, Wij, dat is dus zeven keer je gewicht? Ja. En vraag je een krijgt vier keer. De g er bij een drempel. Ja. En bij een gat in de weg. Maar dat is toch ook wel heftig? Dat is heel erg veel. Ja. ja? Ja. dat is ook heel erg veel. Maar kan zo'n stoel dat helemaal opvangen dan? Nou, niet helemaal. Nee. Nog gedeeltelijk. Ik denk dat je ongeveer, uh, moet rekenen, de helft ongeveer opvangt of drie kwart. Ja. Dus dat... Maar ja, je, goed, je krijgt wel een klap. En als je, goed, als je stoelvering niet goed afstelt, ja, dan heb je echt een probleem. Ja. Dan krijg je echt die klap echt in je rug. Maar tegenwoordig zijn de cabines geveerd. Dus dat hele spul, dat, dat, dat, dat, dat veert al. Ja. Het huis waar je eigenlijk in zit, waar je in ja, slaapt, ja. moet je zeggen, dat veert. Dus die stoel veert ook nog een keer. Dus echt die hele harde klappen, dan moet je wel een... Nou, dan moet het een behoorlijk gat zijn, wil je überhaupt die klap nog voelen. Ja. Dus eigenlijk dus, moeten we meer, meer meeleiden hebben met straaljagerpiloten? Nou, ook niet. Want die krijgen veel meer betaald. Ja, dat, dat, uh, <laughs> dat dacht ik al dat je dat ging zeggen. Ja, natuurlijk. Ik werk 15 uur per dag. Ja. En dat iedere dag weer. Dus, uh... Maar wij zaten even, en dat is natuurlijk heel erg... Uh, uh, hoe zeg je dat? Generaliserend. Maar over het algemeen zijn volgens mij vrachtwagenchauffeurs zijn zwaarder dan piloten. Dus die, die 4G of 7G. Oh, ik oh, weet niet of het oh, elkaar zoveel oh, ontloopt. Oh, oh, wacht even. Hoeveel weeg, die... Hoeveel weeg jij? Mag ik het vragen? Ik ben, ja, dat mag. Ik ben 1,87 groot en ik weeg 78 kilo. Oh, nou. Wat, hoe, hoe doe je dat? <laughs> nou ja, goed. Uh, kijk, uh, er is een dieet voor, hè? Oh, kijk aan. Dat is DHMV. Of DHME. DHME? m, -e. D -h -m -e? oh. Ja, dat is een DHME. h, -m -e, D -h -m -e Staat dat, er dat ergens er voor? Nou, ja, dat staat voor de helft minder eten. Ah, kijk. Dat was het geheim. Ja, dat is ja. wel simpel. Je ja. krijg je ook geen de Dan moet je <laughs> er allemaal mee sleppen. Daar heeft ik niks aan. Maar goed, maar... Dat is, We hadden het eerste uur natuurlijk over dat wel uh, die, de Beurdorf die we hadden zitten, Lex Beurdorf, die heeft wel onderzoek daarnaar gedaan. En zegt over het algemeen, ik geloof de helft of zo van de vrachtwagenchauffeurs zijn wel zwaarder. Dus dan, dan zit je met die, met die G-krachten, wordt het een aardig gewicht ten opzichte van die piloot ook. Dat klopt, ja. dat klopt. Ja. Maar, dat, dat is in principe met alles zo. Kijk, ja. overal waar te veel staat, dat is niet goed. Nee, klopt inderdaad. Simpel behalve te, nou, te veel genieten ook waarschijnlijk. Dat is ook niet goed. <laughs> nee, maar even nog maar... terug naar, naar jouw werk dan, André. Want als je... Uh, ben je lang onderweg? Ja, ik ben... Uh, ik ga maandag weg en ik kom uh, vrijdag weer thuis. Vroeger okay, was dus... ik ook het weekend weg. Alleen uh, vorig jaar is mijn vrouw overleden. En nu is mijn zoon alleen thuis. Dan ja. 17. Die was toen 16. Ja. En uh, ja, dan zorg ik gewoon voor dat ik het weekend thuis ben. Dan wil je het weekend thuis zijn? En ja. de... Maar door de week slaap je dan in je cabine. Ja. En hoe is dat qua comfort? Is dat allemaal prima? Nou, dat zou gewoon beter kunnen. Ja? Dat zou absoluut beter kunnen. Uh, ik bedoel, hoe ik dan? heb geen Nou ja, dat, uh, uh, ik, ik weet niet. Ja, wat we hier zeggen, het bed is 90 centimeter breed. Laten we dat eens even een keer maken op 1,10 meter. 10. Laten we die cabine een beetje groter en comfortabeler maken voor de, voor de chauffeur. En ja. met name de chauffeur op lange afstanden. Ja. Maar dan dan, ik... moet, dan, moet dan die hele vrachtwagen groter worden? Ja. Ja. Yes. ja dat zou gewoon de Amerikaanse maten moeten hebben. Oké, okay, want die hebben veel comfortabelere slaapplaatsen. Ja, dan loop je gewoon naar je slaapkamer toe. U Echt is ja? ja. Ja, dan loop je naar je slaapkamer toe. Daar heb je ook uh, uh, een magnetron in zitten. Daar heb je een, een, ko een koelkast van standaard in zitten. Ja. Alle de, dat soort dingen zitten er gewoon in. En dat die altijd lange afstanden natuurlijk pakken. Juist. Maar nee. ja, goed, als ik een, een... Ja, nu niet meer nu. Uh, maar uh, eerder naar uh, in Zweden reed. Dan was je dus gewoon... Als je van de boot afkwam En je kwam één in Zweden aan... Dan moest je nog uh, 1600 kilometer rijden naar je kant toe. Zo. Ja. Dat, dat, dat is, Zweden is verschrikkelijk groot. Dan ben je nog niet boven in Zweden hoor. Dan moet je mm -hmm. dan nog een paar honderd kilometer verder rijden. Maar de afstand van... Onder in Zweden naar boven in Zweden is dezelfde afstand als Amsterdam-Rome. Kijk aan, dan ben je wel even onderweg. Dan ben je gewoon even onderweg. Ja. En dan mag je ook verwachten van een werkgever dat hij gewoon zorgt voor het materiaal. En ja. met name, en ik denk dat iedere vrachtagentje die nu luistert, en er zullen er veel zijn... ...dat er gewoon een standaard airco op moet die ook s'nachts werkt. Want dat maar is dat nu je... ook niet het geval. Nee, want als je s'nachts ligt te slapen, dan is het in de cabine soms 40 graden. Ja, je ligt natuurlijk ook nog bovenin. Nou, niet? nee, oh. ja, dat kan. Je hebt twee bedden, dat zou kunnen. Oh, oké. Okay. Dus, maar, maar, maar de, de airco 40... doet het alleen als je je motor hebt lopen. Juist. Ja. En als, als je overdag moet slapen, dan wordt het in de cabine 60 tot 65 graden. Zo. Nou, dan kun je niet slapen. Nee. Dat gaat gewoon niet. Nee. Ligt daar natuurlijk dan wel waar je staat. Hè. Kijk, als je op IJsland staat, zal het niet zo warm zijn. Maar als je hier in Spanje staat, wordt het wel zo warm. Ja. Maar is daar wel verbetering in aan het komen? Nou, uh, ik merk het niet. Hm. Ik merk het niet, want uh, bij de werkgever. En ik ga zijn naam echt niet noemen. Nee, hoeft niet. Uh, ja. Ze hebben mij de nieuwe auto afgepakt. En hebben mij een oude auto gegeven. Waar, nou, ik denk deze week 900.000 kilometer op komt te staan op de teller. Zo. En die hebben ze aan de buitenlanders gegeven. Die nieuw aan de buitenlanders gegeven? Ja, nieuw. Hij was nieuw toen ik hem kreeg. En ja. ik heb hem in moeten leveren toen ik ook al 400.000 op stond. Na drie ja. jaar. Nou, ik heb hem nog niet terug. Nee. Dus met andere woorden, ze willen de buitenlanders graag uh, hebben. Want die zijn goedkoper. Of ze beter zijn, dat hou ik in het midden. Ja. Maar uh, nee, het maakt niet uit. En, en, en jullie hebben ook een, iemand in, in uh, Duitsland gehad... die had het over gevaarlijke stoffen. Nou, die heb ik ook gereden. Ja. En stoffen, wanneer je die over je heen kreeg... dan was je binnen een kwartier dood. Zo nee. giftig. Ja. Phenol. Uh, Kijk maar na op internet. Van is echt een uh, heel link stofje. Uh -huh. Zwavelzuur, kent iedereen. Ja. Daar hebben we gereden. En allerlei andere stoffen. Dus dan heb je ook nog wel zo'n stapelgif. En, uh, en dan wil ik wel even... die ene jongen in de uitzending... die met zijn uh, C5 of 5C-kapje... Ja. na drie dagen pas gaan verwisselen... Nou die moet na een uur of twee al Ja, worden. Ja, ja. Hij zou eigenlijk beter geïnformeerd moeten worden over dat... Uh... Ja, want ik wou net zeggen... In, wat merk jij van... wat doet jouw werkgever om te zorgen dat jullie gezond kunnen werken? Is dat veranderd in de afgelopen jaren? Het is verminderd. Verminderd zelfs? Ja, ja het is verminderd. Het kost allemaal geld. Dus... Ja. Uh, maar ja, een zieke werknemer thuis kost ook geld. En veel ook. Nou ja, die, die, die probeert hij eruit te werken. Of die probeert hij met een bedrag van 10 tot 20.000 euro... gewoon aan de kant te schuiven. Ja, ja. ja want dat is voor hem heel simpel. Dus geven jullie dan... Want daar hadden we het met, uh, met de hoogleraar ook over... durf je dan wel aan te geven als er iets mis is? Of ja, ben je dat, dan als dood dat je eruit gegooid wordt? Nou, dat doen we dus al uh, met een paar collega's al een paar jaar. We hebben ook aan de poort gestaan. Uh -huh. En uh, sinds die tijd, uh, nou ja, daarvoor heb ik een oude auto. En daarvoor probeert hij me eruit te werken. Uh -huh. uh, nou, maar ik uh, ben uh, niet eens niet te hopen dat hij nu zit te luisteren. Dat maakt mij niet uit. Oké. Okay. Nee, ik Gelukkig. bedoel, uh, wanneer? Uh, kijk, uh, wat, wat is het gemeenste wat iemand kan doen als iemand over uh, je echtgeno echtgenoot overlijdt? Dat is dan even een vraag aan, aan u. Uh, geen enkele... Uh, betrokkenheid tonen? Geen empathie tonen? Je... Nou, in, be, in het begin dan wel, maar tijdens een gesprek... wanneer er een... een, een, een, een woordenwisseling valt. Ja. Nou, een woordenwisseling. Het was gewoon even een... Uh, nou, het was niet zo'n woordenwisseling, woordenwisseling. Het ging gewoon om een, iets wat in deze auto niet zat... wat er wel had horen te zijn. Uh -huh. En dan gaat degene... Uh, zeggen... Wat zou jouw vrouw van jouw houding vinden? Ja. Nou ja, hoeveel kan iemand zeggen? Ja. Nou ja, waarschijnlijk had hij gewoon ik hem voor zijn zo slaan, maar dat heb ik niet gedaan. Want een stuk goed kan ik hem wel beheersen. Dan had hij met de galen uit kunnen knik knikkeren. En ja, dus ja. dat is hem niet gelukt. En nu lopen de rechtszaken tegen hem. Want ik ga dus niet aan de kant van niemand. Maar eigenlijk komt het erop neer dat je het met de werkgever, daar hou je niet de lol in van het werk. Maar het werk zelf, daar hou je nog wel van. Jawel, en de ja. klanten. Ja. Ik bedoel, en de klanten. Uh, ja. Kijk, het hoort niet in dit gesprek, maar toen mijn vrouw overleden was, kreeg ik zelf van klanten uit Denemarken een bloemstuk. Ja, mooi nagen. Nou, dan heb ik toch een hele goede klantenbinding. Ja, ja absoluut. Ja, en uh, ja, dan zeg ik op mijn beurt van, ja, iedereen houdt van zijn werk. Ik hou ook van mijn werk en ik hou van mijn klanten daar doe je er gewoon alles voor je probeert er op tijd te zijn je probeert ja. het zo goed mogelijk te doen je probeert het goed achter te laten ja en dat wordt niet gewaardeerd dat is heel jammer dat is echt jammer en daar moet de regering ook een keer bij stil gaan staan dat je niet al die buitenlandse werknemers ja, aan uh, werknemers hier moet laten komen over. Ja. maar die worden uitgebuit voor 500 euro in de maand daar werken ze wel ja en dan zijn de arbeidsomstandigheden natuurlijk ook niet altijd even goed zeggen André even uh, is de kust veilig nu? Kan je gaan slapen? Ja, nou, ik hoop het wel, want ik moet er om uh, kwart of zeven uit. Ga snel slapen dan. Gaan wij nog naar een ander telefoontje toe. Dankjewel voor het okay. bellen. Oké, okay, prima. Bye. Dan hoor, slaap lekker. Ton van de Gevel, goedenacht. Ja, goedenavond. Uh, goedenacht. We gaan achter het bureau uh, zitten, begrijp ik. Ja, precies. Dat hebben we nog ja. niet gedaan, inderdaad. Nee, precies. Ja, het, het, het gaat meer om de, de problemen die beperken zich niet tot chauffeurs en, en dat soort van groepen. Nee. Want wat ben doet u voor werk? Geweest... Wat zeg je? Wat, wat heeft u voor werk gedaan? Nou, ik ben de laatste jaren ben ik uh, docent geweest. Ja. En daar heb ik een, een, een artrose in mijn nek aan overgehouden. Okay. Dat wil zeggen dat de, de, de bindweefsels tussen de nekwervels aan de bovenkant, die zijn versleten. Die zijn er gewoon niet meer. En, en in hoeverre weet je dan dat dat werk gerelateerd is? Nou, omdat je veel achter de computer moet zitten. Ja, ja. En uh, dat was mij van tevoren ook niet bekend. Nee. En het, uh, daarna is dat uh, ook maar uh, ja, eigenlijk nauwelijks uh, toege uh, toegegeven dat het daaraan kwam. Mm -hmm. Maar ik zou niet weten waar het uh, uh, wat andere redenen zou zijn. Mm. En het... Uh, nou, dus, uh, toen kreeg ik een, een nieuwe stoel en uh, de nieuwe aanwijzingen hoe dat het allemaal moet, uh, hoe dat je houding kunt. Ja, ik kan het kunt, zeggen, ik uh, zit dan gelijk aan houding te denken of je dat kunt beïnvloeden ja, daarmee. Ja, ja. Ja. ja, precies, nou, dat werd ik allemaal. Maar pas uh, ex post, ja. wat er gebeurd was. Ja. En toen ik uh, in, mijn, uh, in een vergadering met mijn collega's daarop wees, van uh, let daar nou op, van dat je, uh, wat mij is overkomen. Uh, dat, je, dat dat jullie ook niet uh, kan gebeuren. Nou, toen was daar eigenlijk nauwelijks uh, belangstelling voor. Nee, maar volgens mij denken mensen dan... ja, ik krijg daar geen last van. Nee, precies. Ja. Ja. Ja. En dat dacht dat u natuurlijk licht... ook jaren geleden. Dat is lichtvaardig gedekken. Ja, ja. Nou, is het zwaar werk... Want je hoort natuurlijk vaak dat de werkdruk sowieso in het onderwijs erg hoog is. Nee, daar heb ik nooit last van gehad. Nee? Ik, heb, ik, heb, ik ben nu 71, dus waar praat ik over. Okay. Dat is ook al een paar jaar geleden. Hoe, op welke uh, leeftijd bent u eruit gegaan? Nou, op een 65 65, oké. Okay. Ja, ik vond dat de vond ik vrij licht. Wat gaf u? Ik heb Voor de... nog een groot, groot aantal functies erbij gehad in de, in de, in de samenleving... Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, kon allemaal, dat kon er allemaal bij. Ja. En als, als u dan uh, nu hoort dat uh, over die werkdruk, denkt u dan dat het meevalt? Of vindt u dat, dat bijvoorbeeld onderwijzers uh, ook een dusdanig zware baan hebben... dat die bijvoorbeeld ook niet langer moeten doorwerken? Nee, dat vind ik niet. Dat kan wel degelijk? Uh, wat zeg je? Dat kan wel degelijk, vindt u? Ik... Ja, althans, ik heb het docentenschap nooit, nooit uh, zwaar gevonden... Nee. Maar dat ligt misschien ook aan mijn constitutie en mijn persoonlijke instelling. En uh, bij anderen ligt dat uh, waarschijnlijk anders. En die hebben daar last van en die komen in de, in de problemen. Ja. Nou, die heb ik persoonlijk nooit uh, ervaren. Nee. Uh, dus, uh, nou ja, van. Dat is toch uh, denk ik moeilijk, hè? Dat bij de een heeft natuurlijk sneller ergens last van of ervaart het ja, eerder precies. als last dan een ja. ander. Ja. ja. Wat ja, gaf u ja, eigenlijk of... voor vak? Uh, bestuurskunde. Bestuurskunde. Kijk eens aan. Ja. Op ja. een HBO of universiteit of? Beide. Beide. En, uh, dat, en daar ben ik nog steeds op mijn leeftijd nog bezig met een uh, nieuw boek. Echt waar? En het uh, ja, ja. En waar ja. gaat het dan over? Waar richt het zich op? O ook daarover. Ja, maar de bestuurskunde is heel breed, toch? Ja, ja. Maar ik baseer mij op, maar nu gaat het over het boek en dat weet ik niet precies of dat... Ja, vind ik leuk helpt. om even te weten. Zo aan het eind, we zijn bijna aan het eind van Casaluna, dus oh, dan mag okay, het wel hoor. Oh, nou, dat, dat kan nog even wel. Nou, ik, ik heb ruime uh, ervaring in het openbaar bestuur. Ik heb niet alleen in het onderwijs gezeten, daar ook in het openbaar bestuur. En ook tijdens het onderwijs uh, uh, langdurig in allerlei be bestuursfuncties. Uh, dus ik heb ervaring uh, genoeg, 40 jaar om precies uh, te zijn. En ik heb daar een visie op. Wat moet een, uh, Mijn kernpunt uh, is, wat, wat voor competenties moet een, uh, een, uh, moet een bestuurder in huis hebben? Kijk aan. Voordat, voordat hij überhaupt uh, gaat besturen. Dat is interessant. Nou. Ja, en dat uh, uh, ik heb hier in mijn boekenkast, uh, die is uitgebreid... Uh, uh, een aantal inleidingen bestuurskunde in het Nederlands en in het Amerikaans. Want dat, daar, uh, dat, was, het, uh, dat was, zeg ik uh, natuurlijk, onze mekka, En ik kom, uh, ik kom uh, mijn verhaal niet tegen. Dus u denkt, dat ga ik nog opschrijven? Ja, natuurlijk. Ja. ja. Ja, een gat in de markt. Nou, leuk. Wanneer is het boek klaar, meneer Van de Gevel? Nou, over een jaar of twee, denk ik. Een jaar of twee. Kijk eens aan. Ja. En dan wel goed ja. uh, rechtop achter die computer zitten. Ja, maar dat geeft ook wel een problemen... want dat oh. is ook met mijn, uh, met, met, met mijn gezondheid te maken. Ik zie heel slecht, dus dat moet eerst nog opgelost worden. Oh, oké. Okay. Maar ja, ik doe het wel. Nou, kijk eens aan. Leuk ja. dat u heeft gebeld. Hebben we ook nog een verhaal van, uh, van een ander soort werk... dan alleen uh, inderdaad de wegenbouw en de vrachtwagens... en uh, het werk buiten... Ja, maar zeg van mijn, uh, mijn, mijn uh, conclusie is over mijn werk dan, uh, toen mm -hmm. ik nog werkte, van dat werkgever uh, niet atent was. Nee, maar nou, dat hebben we nu inderdaad vaker gehoord. Dus daar ligt nog een wereld te winnen. Dank u wel voor het bellen, meneer Van de Gevel. Hartelijk ik wel. Oké. Okay, nou, Fijne nacht nog. Oké, okay, hetzelfde. Dag okay. hoor. Dag, en Dag. Morgen moet u ook vooral luisteren naar Casaluna. Want dan zit Helco Span hier. Dat is al een reden om te luisteren. En hij ontvangt Sarah Kroos, ons cabaretier. Dus zeker leuk om dan ook Casaluna te beluisteren. Zometeen hier op Radio 1. BNL met Nog Steeds Wakker. Anne de Jong en Diederik van Zessen die loodsen u de nacht door. Zonder enige moeite kunt u wakker blijven, denk ik zomaar. Fijne nacht. Tot volgende week. Dag.